Zes uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In Bulgarije hebben demonstranten het parlement in de hoofdstad Sofia urenlang geblokkeerd. Ongeveer honderd politici, journalisten en medewerkers konden het gebouw niet uit. Met behulp van de oproerpolitie konden de mensen het pand alsnog verlaten. Bij een eerdere vergeefse bevrijdingspoging raakten agenten slaags met demonstranten. Daarbij raakten vier mensen gewond onder wie een agent. Bij Java is een boot met asielzoekers uit Iran en Irak gezonken... die op weg was naar Australië. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen, melden de Indonesische autoriteiten. Meer dan 150 mensen zouden zijn gered. Een nog onbekend aantal vluchtelingen wordt vermist. Vorige week kondigde de Australische premier Rudd aan... dat bootvluchtelingen meteen worden doorgestuurd naar Papua-Nieuw-Guinea.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 Marco Pantani won die tour voor Jan Ulrich en Bobby Julich. Volgens Le Monde staan hun naam op de lijst van 44 epo-gebruikers... die de Franse Senaatscommissie later vandaag bekendmaakt. Michael Bogert werd vijfde in 1998. Of zijn naam voorkomt op de lijst is niet bekend. Het weer, regenbuien hebben het zuidwesten van het land bereikt. De komende uren krijgt ook de rest van het land... met regen- en onweersbuien te maken. Daarna klaart het weer op. Het wordt 23 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten hele morgen. Het is woensdag 24 juli. En met donderend geraas nemen we vandaag afscheid van die hittegolf. Gisteren waren de voortekenen er al her en der een enorme plensbui. We waren erbij. U hoort de reportages deze uitzending. En in de bouw zie je een nieuwe trend. Doorwerken tijdens de bouwvak. Omdat het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat. Vanuit Engeland het dagelijkse babynieuws. In Engeland, in Bulgarije, zijn de parlementariërs net ontzet. Hanouk had het er al over uit dat parlement. En Louis Dekker reist naar naar het volgende wanne -eiland. Vandaag doet hij Terschelling aan. Verder nog aandacht voor de Wereld Dagen. Bert Koenders spreekt tot ons vanuit Mali. En een onderwerp over dat andere wat Nederland bezighoudt. Heel Holland bakt. Leek me ooit een hele leuke titel voor een radioprogramma. Heel Holland luistert, maar goed. U mag luisteren naar het Radio 1-journaal. Kunt u doen. Tot half tien ben ik ook te bereid Ilse de Lange. Daar beginnen we deze uitzending mee. Next to me. Te lange was dat. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Duizenden demonstranten in de bulgaarse hoofdstad Sofia... hebben het parlement geblokkeerd. Honderden parlementariërs, journalisten en medewerkers... konden niet meer naar buiten. Protesten in Bulgarije duren al ruim vier weken. De demonstranten willen dat de regering opstapt. Die zou namelijk corrupt zijn... en te innige banden onderhouden met het zakenleven. Ze schreeuwden dan ook maffia. De politie probeerde in de loop van de avond de barricades... die waren opgeworpen te doorbreken en de politici te bevrijden. Dat leidde tot confrontaties. De demonstranten zeggen dat ze door zullen gaan... totdat de premier zijn ontslag aanbiedt. Inmiddels melden de media dat de politie de blokkade zou hebben doorbroken... en dat ministers en parlementsleden het parlementsgebouw hebben verlaten. Noodweer gisteravond in Limburg en Noord-Brabant. Na het hete zomerweer vielen er hevige buien met hagel en zware windstoten. Brandweer had de handen vol aan omvallende bomen en ondergelopen kelders. Camping in Weert moest worden ontruimd. Daar waren de tenten weg en vielen bomen om, zegt de politie. Er zijn geen mensen gewond geraakt, zover bekend. Ze zijn wel hevig geschrokken natuurlijk door het noodweer. Maar op dit moment is de situatie weer teruggebracht naar een normale situatie. Tegen 11 uur werd het weer droog. Ook voor vandaag staan hevige onweers, worden hevige onweersbuien verwacht. Ze strekken op dit moment vanuit het zuiden ons land binnen. De wind speelde ook een luchtballon parten. In Almere raakten twee mensen gewond toen hun ballon in het water terechtkwam. Een ooggetuige zag al snel dat het misging. Ik zag een ballon aan de overkant. Ik denk, nou, die gaat nooit de overkant halen. Omdat het wind precies uit zijn richting kwam. Dus die moest, uh, die moest hier het meer over. En dat heeft hij niet gehaald. In totaal waren er elf mensen aan boord. Over de oorzaak van de crash is nog niks bekend. Politie en de luchtvaartinspectie zijn een onderzoek begonnen. Wilt u er nou beelden van zien? Kijk dan even naar nos.nl. Kranten in Groot-Brittannië staan vanochtend vol met foto's van de nieuwe troonopvolger. William en Kate verlieten gisteren het ziekenhuis in Londen met hun zoon. Maar niet voordat het kind aan de verzamelde journalisten en het aanwezige volk was getoond. Die hadden lang op de koninklijke baby moeten wachten. En dus beloofde de vader dat hij zijn kind daar later op zal aanspreken. Remind zijn hij een beetje ouder. Ik weet hoe lang je hier Hopefully the hospital and you guys can all go back to normal now and we can um, you know, look after Vanuit alle delen van het gemeene best stromen de felicitaties binnen. Van meestal mensen, maar ook van de Muppets... came de Kikker En Miss Piggy, die zijn in Londen om een film op te nemen... en die konden het niet laten om ook hun felicitaties te sturen. From The Muppets and everyone here in London shooting our new movie? Congratulations. Uh, kind of makes you want to have a royal child of your own, doesn't it, Kim? No, not really. Congratulations, we William and Catherine. De muppets. De naam van het kind is nog niet bekendgemaakt. Komt later, laat het Britse Koninklijk Huis <coughs> weten. Goed, wat staat er in de kranten Natuurlijk ook aandacht voor uh, de baby. De Telegraaf bijvoorbeeld, die heeft de kop de kleine prins. En daar een uh, aantal foto's. Inderdaad, waaronder een hele grote foto van de kleine prins. De AD doet het iets kleiner. Emotionele Kate toont de wereld haar baby... Maar goed, er staat ook ander nieuws in de kranten. De Volksland bijvoorbeeld begint met een verhaal over Koortheid. de ontwikkelingsorganisatie. Die gaat arme Nederlanders helpen. Ze nemen de ervaring mee die ze opgedaan hebben in Congo. En die nemen ze dan mee naar bijvoorbeeld Breda, Den Haag, Arnhem en Nijmegen. Want in die regio's gaan ze hun eerste projecten beginnen. Ze zijn daar bezig met werkloze armen. Dat is de bedoeling. Trouw gaat nog even door op het verhaal wat ze van de week al eerder uh, brachten... over de boycot van een aantal Nederlandse supermarkten... van uh, producten die in... Uh, Israël worden gemaakt, althans in delen van Israël. Absurd en volstrekt eenzijdig noemt het Israëlische ministerie... van Buitenlandse Zaken de boycott door supermarktketens in Nederland. En dat gaat de Palestijnen zeker niet helpen. Daar schrijft trouw over. Het AD heeft een verhaal over kinderen. Heel veel kinderen in Nederland die zijn de zwemkust kunst nog niet machtig. En een ander groot verhaal, het jacht op geld van criminelen. Justitie komt nu twee keer bij zo langs voor een kaalplukactie En dan de Telegraaf, die hebben een uh, verhaal, behalve dus die baby, want die staat echt heel erg groot op de voorpagina. Uh, een verhaal over justitie dat beslag legt op negen huizen maar liefst van Ruud Gullet. En daar uh, staat een pla plaatje ook bij van een van die huizen. En plaatje natuurlijk van Estelle en Ruud. En het andere grote verhaal van de Telegraaf gaat over het feit dat we Heel moeilijk kunnen bellen, althans als men een KPN-abonnement heeft in Frankrijk. Schrijnende gevallen door voortslepende Franse KPN-storing. Bellers op reis razend. Dat is de kop van het verhaal. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Sinds we Watch my mother as a little girl He's big hair the weight of the world At least I knew for me she'd always try In these footsteps I won't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 Marina Stark, a woman's gonna try. Vanavond is het zover. De ontknoping van het succesvolle Omroep Max programma Heel Holland Bakt. Er keken gemiddeld meer dan een miljoen mensen naar. Wie zijn die mensen? Dat vroeg Marco Romy zich af. Wil jij de bloem even afwegen, Patrice? <triks>? Dat is goed. En de suiker? Ja, dat <triks> zal ik doen. Je moet wel een ontzettende diehard zijn om met deze temperaturen te gaan bakken... Maar ik heb er twee gevonden. Twee fanatici. Patricia van Buren en Evelien Keijer. Uh, ja, die kunnen er al bij. Maar eentje tegelijk. Ja, je moet een uh, diehard zijn om nu in de keuken te staan. Maar je moet ook een diehard zijn om bij deze temperaturen... voor de televisie te gaan zitten. Maar ik weet zeker dat jullie beiden... die laatste aflevering wel gaan bekijken, of niet? Ja, ik wel. Ik vind het wel spannend. Het is toch wel echt wel een wedstrijd. Dus zeker de laatste aflevering zag je ook veel meer van... ja, ik ga het niet, ik ga het niet te hard zeggen, want uh, dan uh, hoort concurrent het en zo. Dus dat vond ik wel heel grappig. Ik heb even wat cijfers. De eerste aflevering, daar keken 812.000 mensen naar. En daarna werd het 1 miljoen, 1,2 miljoen. Ze hebben zelfs 1,4 miljoen gehaald. Hoe denk je dat het mogelijk is... dat zo'n programma over een relatief overzichtelijk onderwerp... dat dat toch zo goed bekeken wordt. Ik denk dat het uh, enorm leeft op het moment uh, in ja. Nederland. En uh, dat men uh, gek is uh, op, het, uh, op het bakken. Nou, er is natuurlijk verder ook geen bal op op dit moment. Ik weet niet of dat... <laughs> nou, ik denk Auto dat de het niet uitmaakt... Nee? nee, nee, nee. ik denk niet dat het uitmaakt welke periode het oh. is. Ik denk dat men sowieso uh, graag ja. kijkt naar ja. allerlei uh, taart- en decoratieprogramma's. Ja. Hoe ver ho zijn we? Ja, ik dus? ga nu de mixer oh, aanzetten, want ja. ze ja. dus maakt even herrie. Ja, Laat je door mij niet ophouden, hoor. Ja, dat gaat niet. Nou, dit moet even, tien minuten, geloof ik, uh, moet het even zo uh, door. Oh. Nou, dan kunnen we misschien ondertussen even naar een fragmentje kijken op de laptop. Hè? Want we, hebben de, we kunnen dat eventjes. Uh, ja, net als jullie. Jullie hebben een website die heet uh, Miam Taart, Miamtaart.nl. Ja. En heeft dit programma ook een, uh, ook een website? Heel Holland Bakt. Ja. Hebben jullie iets speciaals in je gedachten waarvan je zegt: van dat was bijzonder? Ja, maar dan moet ik even kijken waar die staat. Want het is het stukje dat. Dat uh, Rutger, Patricia. Klopt. Er waren ja. nog wel meer van die oeps-momentjes. We, we, nee. we zoeken een oeps-moment. We zoeken een oeps-moment, ja. En ze was nog wel gewaarschuwd. Oh wat erg, ik denk zo, en ze zo, tik, zo tegen de zijkant. Kijk, ja, jij ja, ze heeft hem laten vallen, hè, de taart? Klopt. Ja, ze heeft hem laten vallen. Is dit een, een, een oeps-moment? Tuurlijk, want alles wat misgaat is een oeps, ja. daar dus baal je gigantisch van.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 ...zeer en zeer belangrijk is. Dat is erg, hè? Echt ook een goede een werk netjes. Zeg, het heeft ook wel, eh, als ik dat zo zeg mag, eh, iets tuttigs, hè? Ja. Of niet? Of uh, hebben jullie dat ook wel, dat tut huiselijk. Een beetje tutters. Huiselijk. huiselijk. Is huiselijk gelijk aan tuttig? No. Nou, als dat zo is, dan uh, is het, uh, mag het tuttig genoemd worden. Ja. Ja? Maar als je dan ook kan zien wat de tutte teweeg brengt... dan. Uh, Verander je snel van mening als je hier kijkt... Uh, ja, maar ik, ik, ik, ik, neus, ik neus even rond hier in de keuken. Ik zie allemaal glazen potten staan met uh, decoratiespulletjes uh, uh, erin. O, het, plakt wel een, het is wel een beetje stoffig hier, hoor. Ja, dat kan kloppen. Het is zomer. Het parkseizoen ja, ja. staat een beetje stil. Uh, uh, uh, uh, uh. uh. Oké, okay, vooruit. <laughs> Hoe gaan jullie die uitzending uh, uh, beleven? Ik ben uh, heel nieuwsgierig. Ik ben erg blij met uh, de overgebleven drie kandidaten. Uh -huh. En ik ben heel erg benieuwd uh, wie de uiteindelijke winnaar gaat worden. Ja, want er blijft uiteindelijk één winnaar over. En gaan wij ons aan een voorspelling wagen? Nee, ik durf, niet. Oh, ik, ik durf het wel. Ik durf het wel. Mijn uh, uh, gevoel zegt dat de vrouw ah. van de drie gaat winnen: Narciss, daar zet ik uh, mijn maandsalaris op. Zo, dat is een he <lacht> Ik zou maar met een cakeje beginnen hoor. Volgens mij zit de warmte toch een beetje naar de bol gestegen. De keekjes gaan in de oven. En die mogen jullie dan lekker tijdens de uitzending opeten. Geweldig. Wat zegt u? Nu bakt. bakt. Het bakt. Niks zo leuk het is als het Heerlijk zo'n proces. Geweldig, ja. Heel Holland bakt ook. Een lekker keekje. voorbij die laatste aflevering van Heel Holland bakt vanavond. Dus... Nou let ons kijkt de Verenigde Naties toe op de verkiezingen in Mali komende zondag. Aan het hoofd van de VN-Vredesmissie in het West-Afrikaanse land staat oud-minister Bert Koenders. Hij vertelt aan onze correspondent Koert Lindijen waarom de verkiezingen in Mali zo belangrijk zijn. Ja, ik denk dat er een heleboel belangrijke dingen te doen zijn hier. Ten eerste de veiligheid, de vrede, de ontwikkeling, de banen. Maar ik, sinds ik hier ben heb ik wel het gevoel... dat bijna alle Malinese waar ik mee spreek graag verkiezingen willen hebben. Want ze leven in zeer onzekere tijden. Ze hebben een inval gehad van allerlei jihadistische groeperingen. Ze hebben een staatsgreep gehad, ze hebben een Franse hulp gekregen. Ze voeden zich in een zekere mate van verwondering en verrassing. En ze behoefte aan een zekere stabiliteit. En er is eigenlijk geen constitutionele, zal ik maar zeggen, legitieme president. En dat is wel een basis voor veel Malinezen om te zeggen dat kan een nieuwe start geven. Misschien niet ideaal, maar we leven nu in een situatie die zo onduidelijk is. We willen nu gezamenlijk een president kiezen. En daarom is het wel belangrijk. Ook in die gigantische zandbak in het noorden, daar kunnen verkiezingen worden gehouden? Nou, ik denk dat daar wel de grootste uitdaging is. In ieder geval is in Gao in Timbuktu, dat zijn twee wat grotere steden in het noorden. Daar zijn nu wel alle eh, Nina kaarten, zoals dat heet. Dat zijn de kaarten die mensen kunnen gebruiken om te stemmen voor een groot gedeelte al uh, verdeeld in een zeer moeilijke omstandigheden. Dus dat is op zich een positief teken. Ik heb ook wel de indruk dat het positief is... dat een heleboel mensen die kaart hebben opgehaald. Dat is ongeveer 70 van de bevolking. Dat betekent natuurlijk niet dat ze allemaal gaan stemmen... maar toch het gevoel hebben dat ze een bijdrage willen leveren... aan de toekomst van Mali. Uh, omdat, nogmaals, bijna iedereen het gevoel heeft... dat er iets moet gebeuren, ook al weet misschien niet iedereen wat... maar ze willen een bijdrage eraan leveren. Een verkiezing is daar één mogelijkheid van. Mali is in shock... Over wat er gebeurd is, een staatsgreep, vervolgens uh, een, uh, een invasie van het noorden, eerst door de Toerek en toen door de extremistische religieuze uh, groepen. Zijn die gevaren, een leger dat staat te trappelen om invloed te krijgen, en jihadistische groepen, extremistische groepen, zijn die twee gevaren geweken? Nee, absoluut niet. We zitten hier dus ook niet voor niks. We zitten hier met een, hopelijk straks grote vredesoperaties. We zijn net twee weken bezig. Zoals u weet zijn de Fransen hier actief geweest... om een deel van het noorden, zoals de Malinezen dat zelf beschrijven, hebben bevrijd. Maar daar blijven natuurlijk alle risico's. We leven hier in een regio met, met enorm veel risico's. Dat is een regio in de buurt van Algerije, van Niger, van Zuid-Libië... die zeer instabiel is. En in het noorden van Mali... Op het moment dat daar natuurlijk nog niet de overheid teruggekeerd is... en er nog veel instabiliteit is, is het altijd mogelijk... die groeperingen zich daar opnieuw nestelen. Vandaar dat we die vredesoperatie ook nodig hebben. En we moeten dus ook zeer waakzaam zijn op die risico's. Laten we daar geen enkele illusie over hebben. Waar wij nu aan begonnen. Aan een prachtige missie. Ik geloof dat het heel interessant is om voor een VN-vredesmissie te, te werken... waarin uh, eigenlijk alle landen in de wereld gezegd hebben... dit is nodig. Waarin troepen komen van China, van Latijns-Amerika. Waar geen enkel land zoals dat nu in Syrië zit tegen was. Waar iedereen begrijpt dat dit land... wat een van de armste landen ter wereld is... eigenlijk overrompeld is door een combinatie van factoren. Gebrek aan het goed functioneren van de staat. Enorme oppervlakte. Problemen tussen Noord en Zuid. En dan ook nog eens in een context waarin we na... De conflicten in Libië hebben gezien dat er enorm veel wapens en groeperingen hier zijn gekomen. Ja, dat zo'n land geholpen moet worden. Geholpen moet worden niet alleen voor de eigen bevolking, dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ook omdat het echt een risico is. Als dit land verder overrompeld wordt door instabiliteit en jihadistische groeperingen. Ik denk dat daar ook Nederlandse en Europese belangen op het spel staan. Bert Koenders, die dus aan het hoofd staat van die VN-vredesmissie. Hij was in gesprek met onze correspondent Koert Lindeien. Dan gaan we van Afrika naar Latijns-Amerika... want het is het grootste internationale jongeren-evenement ter wereld. De Wereldjongerendagen. Ze zijn begonnen in Rio de Janeiro. In de Braziliaanse stad Holstam uh, zijn honderdduizenden... rooms-katholieke pelgrimjongeren neergestreken. En een van hen is Imke en Die hebben we nu aan de lijn. Net terug van de openingsmis. Hoe was het daar? Ja, super. Het was uh, geweldig om te zien... Of er, uh, mensen er bij elkaar kunnen zijn een inviering. en in viering. En een beetje druk in de stad dat wel. Het is uh, lastig om het vervoer uh, dan nog uh, enigszins behandbaar te houden. Maar ook dat brengt heel veel leuke dingen met zich mee. Wat en wij... uh, ja, het was gewoon geweldig. Wat wij hier ook merken is dat er uh, wat ongeregeldheden zijn. Wat demonstraties uh, links en rechts. Is dat ook uh, bij jullie doorgedrongen? Nee, ik heb daar eigenlijk niks van gemerkt van de demonstraties alleen maar een hele vrolijke, warme, gezellige sfeer ervaren Wat alle landen om je heen eigenlijk. Hoe was die openingsmis? Wat gebeurde daar allemaal? Uh, het begon met een uh, voorstuk, eigenlijk een opwarmetje, waarin we gezellig allemaal gezongen hebben in uh, verschillende talen, uh, het huidige WED niet, -lied, WED die van hiervoor. En vervolgens zijn we met een uh, normale rustiefriending eigenlijk begonnen met alleen wat voor ons natuurlijk apart is. Uh, dat er uh, ineens uh, meerdere priesters voorgaan in plaats van één, wat wij natuurlijk gewend zijn. Maar dat we nu uh, met, met kardinalen, bisschoppen en alle priesters uh, samen voorgaan. En dat is wel heel apart. Ja, en was die andere ene er ook bij, oftewel de paus? Nee, die is er nog niet. Die ene die moet officieel aankomen bij ons in uh, Rio. Ja. Want hij, hij, hij is al wel in Brazilië, toch? Ja, dat klopt. Hij is al wel. Hij is op dit moment in Apicida. Alleen hij heeft zijn opwachting op de Wereldjongerendagen nog niet gemaakt. Die zal hij donderdag uh, maken. Ja. En wat verwachten jullie van uh, de nieuwe paus? Wat, wat, wat verwacht je daarvan? Ik verwacht dat het een, uh, een, uh, een heel leuk en gezellig feest gaat worden. Want uh, nou ja, wetende van de voorgaande WED's... is het eigenlijk altijd een ontzettend leuk, gezellig feest geweest. Waarbij wij uh, eigenlijk uh, ja, met alle het, het feestje wel maken... en dat de paus daar... Uh, ik denk, uh, gezien de huidige paus, denk ik dat hij daar zeker uh, zijn bijdrage in zal leveren. Ja, want de WJD's, dat staat dus hè, voor de jongeren, uh, Dagen waren uh, ooit een in initiatief van paus Johannes Paulus II. Die was uh, vrij populair onder jongeren. Hoe denk je dat deze paus uh, is? Is die ook populair onder jongeren? Ik denk dat jongeren een, uh, juist heel veel respect hebben voor deze paus. Gezien, uh, zijn, uh, nou ja, gezien de daden die hij de afgelopen maanden natuurlijk verricht heeft... Heel veel gedacht heeft aan de rest van de wereld, aan de minder bedeelden van, onze, van deze wereld. En ik denk dat dat juist voor de jongeren wel heel erg aanspreekt. Dat wij uh, eigenlijk een voorbeeld aan hem kunnen nemen hoe hij omgaat met onze wereld. En dat wij als jongeren daar uh, misschien wel net zo proberen in zijn voetsporen te treden. Een beetje die solidariteit en uh, dat iets ja. doen voor de medemensen, uh, wat hij heel erg centraal ja. heeft gesteld. Klopt. Dat soort zaken. Ja, dat denk ik wel dat wij als jongeren daar een voorbeeld aan kunnen nemen aan die solidariteit. Wat gaat uh, Imke Kruus zelf nog doen uh, de komende dagen? Uh, de komende dagen gaan wij met, uh, eigenlijk met de hele Nederlandse reis gaan wij morgen uh, het christusbeeld bezoeken. En wat natuurlijk een van hoogste punten wordt. We gaan donderdag natuurlijk naar de openingsnissen met paus. Naar het opwachten van de paus. En uh, we gaan natuurlijk onze opwachting maken het veld, Want dat is natuurlijk het hoogtepunt van onze reis. Dus daar gaat Imke Kruus de komende uh, Dagen zich mee bezighouden. En natuurlijk niet te vergeten, het Jongerenfestival, wat uh, naast de WED of naast alle evenementen in de plaats vindt. Ik wens u daarbij veel plezier en dank voor het gesprek. Dankjewel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Nederlandse waterpolenvrouwen hebben hun eerste duel bij het WK in Barcelona gewonnen. Oranje verpulverde Oezbekistan. 30-3 werd het. Verslaggever Bob van der Tak, die vertelt wat deze grote overwinning waard is. Nou, in ieder geval een plaats in de geschiedenisboeken, want het was de grootste overwinning ooit op een wereldkampioenschap. Het oude record stond op naam van Australië met 25 doelpuntenverschil en Nederland met, deed het met die 27 doelpuntenverschil tegen Oezbekistan dus nog ietsje beter. Ja, wat uh, zegt dat nou echt, is dan de vraag natuurlijk Ja, niet zoveel, want Oezbekistan is een uh, waterpolo-dwerg van een heel ander kaliber dan de volgende tegenstander, Rusland. Dat is wel echt een zware tegenstander en die. Die wedstrijd Morgen zal cruciaal worden voor het verdere verloop van het toernooi. Nederland moet proberen om bij de eerste twee te eindigen. Omdat je dan een uh, lichtere tegenstander krijgt in de tussenronde. En daarvoor moet Nederland winnen van Rusland. Maar dat is niet eenvoudig, want Rusland is echt een sterke ploeg... en won gisteren verrassend van Thuisland Spanje met 7-6. Christopher Froome vindt niet dat de geboorte van de zoon van Prince William en Kate de glans van zijn Tour de France-overwinning afhaalt. Zegen van de Brit valt een beetje weg in alle Britse berichtgeving over de baby, maar om daar nou lang bij stil te staan? I wouldn't say it's bad luck. It doesn't take anything away from from from the month I've I've just had and uh, and obviously being being able to win the yellow jersey. Later in deze uitzending hoort u een reportage vanuit Stiphout... waar Froome gisteravond acte de présence gaf... om het maar eens op zijn Frans uit te spreken. Hij won overigens. De wielrenbroers Andy en Frank Slack die rijden in het nieuwe jaar voor Team Trek... dat nu nog als Radio Leopard Trek, in het peloton actief is. Frank Slek kreeg eerder te horen dat hij weg moest... en zijn broer Andy die zou hem volgen, dat was de verwachting. Nu is er alsnog een tweejarig contract afgesloten met de broers. Robin van Persie heeft tijdens een oefentrip met Manchester United in Azië... een dijbe dijbeenblessure opgelopen. Aanvoerder van het Nederlands elftal bleef in de rust van het oefendouwel... tegen Yokohama Marinos in de kleedkamer achter. Van Persie werd uit voorzorg naar de kant gehaald. En straks na half zeven... de concurrentie tussen veerbootdiensten na de Wadden... dat heeft een averechts effect. Er waren namelijk minder boten. Dit is Radio 1. E.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 In Brazilië zijn de wereldjongerendagen dagen begonnen... met een mis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Tijdens dit vijfdaagse katholieke evenement... komen zo'n anderhalf miljoen bezoekers uit de hele wereld... onder meer bij elkaar om te bidden en te praten over het geloof. Aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi... zijn tijdens een demonstratie vannacht in Cairo beschoten door onbekenden. Daarbij is zeker één dode gevallen en een onbekend aantal gewonden... meldt Al Jazeera bij botsingen tussen voor- en tegenstanders van vielen sinds maandag al elf doden. Zuidoosten van het land heeft gisteravond last gehad... van zware regenbuien met hagel en onweer. Buien verplaatsten zich nauwelijks... waardoor op sommige plaatsen veel water viel. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Op een camping in Weert vielen bomen om en waaide tenten weg. De 200 gasten werden in veiligheid gebracht.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 De komende dagen blijft het drukkend warm met geregeld zon... maar ook die onweersbui. Ja, het ziet er wel leuk uit, maar toch ook weer niet. Dat drukkende warm, dat uh, bevalt wat minder. Dankjewel, Mark. Niemand weet hoe die heet, maar iedereen wilde hem wel zien. De baby van Kate en William. Gisteravond was het moment daar. Hoort u straks meer over Na de Ster. Van dichtbij heb ik gezien hoe ontzettend belangrijk het is... dat een kind met een handicap gewoon mee kan spelen... in de speeltuin in de buurt...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 Niet alleen de baby was over tijd, ook de presentatie van de derde Britse troonopvolger liet op zich wachten. En omdat zijn naam nog altijd onderwerp van familiaire discussie is, noemen de Britse journalisten hem gewoon voorlopig baby Cambridge. Het kon de pret niet drukken toen Kate en William hun jongen eindelijk voor het ziekenhuis aan de wereld toonden. Ik denk dat hier komen ze. Welkom to de wereld. Baby Cambridge is coming out in just a moment. Oh, false alarm! Okay. Uh, It's going to be a lovely moment. Uh, let's not forget that this is a really joyous occasion. It is a key, crucial moment. Lots more movement now inside the Lindo Wing uh, foyer. There, um, I think here we go. I think we are. I can hear the close. photographers behind me. <laughs> He's got a good pair of lungs on him that's for sure uh, he's, uh, he's a big boy he's quite heavy but uh we're still working on a name so we'll have that as soon as we can but uh it's the first time we've seen him really so having a proper chance to catch up and see it. it's such a special time i think any any parents would probably sort of um know what this feeling feels like He's got her looks thankfully no no no no i'm not sure about it thanks a lot thank you nou, heb je wat gesteld over een weer tussen PMA over wiens lippen die je eigenlijk had? En natuurlijk heel slim. De Britse hoogheden creëerden meteen een slimme cliffhanger. Een rendezvous bij de bekendmaking van de naam. Na de warmte krijgt een groot deel van ons land vandaag te maken met onweersbuien. Vijf vragen over donder en bliksem. Hoe gevaarlijk is onweer? Het is een van de gevaarlijkste weersverschijnselen. Vooral wanneer het onweer dichtbij is... en er minder dan 10 seconden zit tussen de bliksem en de donder. Toch is de kans klein dat je zelf door de bliksem wordt geraakt. In Nederland overlijden één of twee mensen per jaar nadat ze getroffen zijn door de bliksem. Hoe ontstaat onweer? Door een stijgende warme luchtstroom en dalende koude lucht... ontstaan elektrische ladingen in buiwolken. De bliksem die dan volgt is de elektrische ontlading. De donder is het geluid dat de ontlading voortbrengt. De snelheid van het licht is groter dan die van het geluid... en daarom volgt de donder na de bliksem. Als de ontlading naar de aarde gaat, dan noemen we dat een blikseminslag. Wat is de veiligste plek als het onmeert? Gewoon binnen in huis, maar als de bliksem inslaat in je eigen huis of in de buurt... kan er wel veel schade ontstaan. Vooral elektrische apparaten, zoals tv's, computers en wasmachines kunnen kapot gaan. En wat als je op vakantie bent, bijvoorbeeld op de camping? Vooral als de tent op een hoog punt in de berg staat of onder een enkele boom... dan zijn er gevaren. Ga dan in de auto zitten of zoek een plek in een metalen caravan. Overigens is het een fabel dat als de auto door de bliksembord getroffen... je tegen een paaltje aan moet rijden om de elektrische lading af te voeren. De eventuele lading die in de auto na een inslag achterblijft is zo gering... dat het geen gevaar kan opleveren. Tot slot... Er is geen huis, caravan of auto in de buurt. Wat moet ik dan doen? Op je hurken gaan zitten en je voeten tegen elkaar houden. De stroom kan dan niet door het lichaam lopen. Ga vooral niet onder een boom, langs een bosrand... of in de buurt van een metalen afrastering staan. Want de kans om daar getroffen te worden door de bliksem is relatief groot. En ben je toevallig aan het zwemmen of surfen... en het begint te onweren, ga dan zo snel mogelijk het water uit. Want door de plotselinge windstoten... is het water met de onweer een van de gevaarlijkste plekken. Met u helemaal op de hoogte. De buien trekken in de loop van de ochtend ons land binnen. Ze zitten nu nog boven België. economieboekjes is het les 1. Concurrentie is goed, want dat verlaagt de prijs. Maar op de Waddeneilanden werkt dat heel anders. Op de Schelling moet een veerboteroorlog. Rederij Doekse heeft daar last van een prijsvechter. Doekse loopt nu zoveel omzet mis... dat de rederij het mes zet in de verbindingen naar het buureiland Vlieland. Als u het doe, kunt u een beetje volgen? Nou ja... Zo niet, dan hebben we altijd nog verslaggever Louis Dekker. Hij ging namelijk met de prijsvechter van Harlingen naar Terschelling. Daar ben ik klaar voor, Arco. Wil je roepie, roepie doen dan? Ja, ogenblikje, ik zal even een pen pakken. Ja, kijk, dat is fijn, zo'n portofoon... waarmee ik in verbinding sta met de stuurman en de kapitein... respectievelijk Arco-zorgdrager en Gerard Pompt. Ja. We zijn op weg naar Terschelling met de EVT. En het is een eiland. De eigen veerdienst ter Schelling. De concurrent van de reder die al bijna een eeuw hier vaart, rederij Doekse. En er komt kennelijk zo dadelijk een roepie roepie. Ja, die roepie roepie komt nog. Dat zal er wel op neerkomen dat ze gaan vertellen dat het fijn is dat we aan boord zijn. Dat de vaartijd een kleine twee uur bedraagt. En dat de zon schijnt en de lucht blauw is. Dames en heren, welkom aan boord van de zeeboot Schattoek. Als u nog geen kaartje heeft, dan kunt u dit nu aankopen in de kiosk. Dank u voor de medewerking. Kaartje kopen kan dus nog aan boord. En dat kaartje, dat is ook een verhaal, want dat kaartje is goedkoop. Maximaal 8 euro voor een enkele reis. Dat was vroeger veel duurder, hè? Ah, ik heb 10 jaar bij de collega gewerkt. Maar dat betaalde je voor een retourtje 26 euro. De collega ze. Ja, dat is correct. De grote winnaar van de veerbootoorlog, zoals zoals hier genoemd wordt, is natuurlijk de toerist. En ik denk van nou ja, vecht maar een tijdje door. Goedkope overtocht, prima. Voor een habbekrats kun je op en neer. Vijf oh, euro. Ja, ja enkele reis. Dat is natuurlijk heel raar. En dat moet ten koste van iets gaan. Ter Schelling is goedkoop geworden. Want doordat deze reder met de prijs stunt, moet de concurrent ook in de prijs naar beneden. En dat heeft consequenties. Want de omzet van rederij Doeksen loopt zo hard terug dat die reder nu wil ingrijpen op de lijn naar Vlieland. Dat is wel heel wrang. De winterdienstregeling uh, wordt naar Vlieland... van drie naar twee vierdiensten per dag teruggebracht. Dat is uh, voor wat betreft de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het eiland Vlieland... is dat heel slecht. Ik heb daar heel veel zorg over. Geen wonder dat de burgemeester van Vlieland met de handen in het haar zit. En als uh, die dienstregeling er komt is het heel onaantrekkelijk om voor een dagje naar Vlieland te gaan. Je bent om 12 uur op het eiland en je moet om 5 uur weer weg. En tegen de prijs die je ervoor moet betalen... zullen er geen toeristen meer naar Vlieland komen in de winter. Ella Schat, burgemeester van Vlieland. Ook zij heeft ooit in de economieboekjes geleerd... dat concurrentie goed is en monopolies onwenselijk. Dat heb ik ook geleerd, ja. Maar op de Wadden, en zeker als het gaat om openbaar vervoer... is het een ander verhaal. Hier kan concurrentie met veerboten kan gewoon niet. Hoe komt dat? Dan moet het hele jaar gevaren worden. In de zomer is het natuurlijk heel aantrekkelijk. Leuke omzet. Maar in de winter is dat anders. Is het dus wat onrendabeler. Maar dat vang je op door in de zomer je winsten te halen. En daarom moet er niet een tweede reden komen... die juist op de momenten dat de omzet gehaald moet worden... de leuke tochten maakt. De burgemeester van Vlieland is heel uitgesproken... De EVT, de eigen veerdienst Terschelling, die moet zo snel mogelijk uit de vaart. Het is echt van belang dat hier een streep doorgaat. Snapt u dat de burgemeester en de ondernemers op Vlieland zich ernstig zorgen maken? Ja, en zo'n dagarrangement. Dan kun je kiezen tussen Vlieland of tussen Terschelling. Maar nu kies je natuurlijk voor Terschelling. Ja, maar ja, goed. Doeksen zegt dat hij er bijna failliet aan gaat. Attentie, attentie. Louis voor Arco, zorgdrager. Ja, zeg het maar. Mag ik even naar het stuurhuis komen? Ja. Kom verder. Zo, even weg van de zon en de wind. Nou, goeiedag. U heeft uh, blije reizigers aan boord. Hè? Dat trachten we eigenlijk iedere reis. Want ze zeggen, laat die oorlog maar lekker doorgaan met die boten. Het is heerlijk goedkoop. En die mensen hebben nu gewoon keuze. U heeft jarenlang bij Doeksen gewerkt, hè? Ja, dat klopt. Vanaf 97 tot 2007. Hoe is het nou zover gekomen? Ja... Het is een flinke knokpartij, hè? Ja, het, het verhaal, dat gaat al een tijdje. En het gaat ook eigenlijk wel om stuivers. En wij willen gewoon een paar stuivers ook verdienen. Het gaat niet om centen, maar om stuivers. Ja, precies. Een heleboel stuivers. Brekkie, brekkie, over, over. Louis Dekker, hij is gearriveerd ondertussen op Terschelling. Hij is halverwege zijn uh, Wadden -tour. vanavond uh, bij Joost... in de uitzending in de avondeditie van het Radio 1 Journaal. Nog veel meer over de economische situatie op de Wadden. De premier van Australië die weigert nog langer vluchtelingen op te nemen. Daarmee hoopt hij de verkiezingen te winnen. Daarover straks meer. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het financiële systeem in de zorg is voortdurend voer voor discussie. Verslaggever Trudy van Rijswijk belicht deze week... vanuit verschillende perspectieven de knelpunten. Vandaag spreekt ze met Zwanika Drachtsma, praktijkondersteuner GGZ. Het gesprek vindt plaats in een huisartsenpraktijk. Ja, okay. op het moment dat ik geen patiënten in de spreekkamer heb... heb ik altijd klassieke muziek op de achtergrond staan. Dat vind ik een, rustig. Dat geeft mij een rustig gevoel. Ah, en eh, als u wel patiënten hebt, dan zijn dat mensen die eh, normaal gesproken... als er geen praktijkondersteuner is, rechtstreeks in een GGZ-instelling belanden. Wat voor mensen komen er dan bij u? Hier in de eerste lijn bij de huisarts. Ja, het gaat vooral juist om mensen die of slecht te motiveren zijn... Of waarbij het onduidelijk is wat speelt er. He, dus om helderheid te krijgen. Die mensen die probeer je natuurlijk hier juist te krijgen. De lijn is kort. Het dus en figuurlijk is het gewoon nabij. En dat wordt als heel prettig ervaren. Je zit in de put, je gaat naar de huisarts... Ja. en je wordt meteen met je depressie geholpen door... U. Zo laagdrempelig is het. Nou werkt u ook in de tweede lijn, dus in een instelling, een GGZ-instelling. Als u dat werk vergelijkt, want daar zitten de zwaardere gevallen, neem ik aan... Um, wat valt u dan vooral op? Nou, vooral dat er ontzettend veel administratieve romslomp omheen zit in de tweede lijn. En daar heb ik hier helemaal, of helemaal, maar weinig last van. Want ik vind het soms echt geven in de tweede lijn. Uh, nou, dat neemt natuurlijk ook heel veel tijd. Dus je kunt hier echt gericht je tijd gebruiken om nou, voor het gesprek en de interventies. Om dat door te spreken met de patiënt. Uh, wij werken hier in, een, uh, in het HIS-systeem. Dat is het huisartsinformatiesysteem. Dus er zitten geen dingen tussen, geen lijnen tussen of brieven tussen. Nou ja, en dat is echt in de, in de tweede lijn gezet. totaal anders. Ja. En daar word je natuurlijk geconfronteerd met DBC's en ROM-systemen, evaluaties, tussenevaluaties. Nou, dat is... Uh, u kent er helemaal vermoeid bij. Ja, nou, het is ook, dat is ook inderdaad wel vermoeiend af en toe. Nou hebben we net een uh, nieuw uh, zorgakkoord. Dan wordt dit soort praktijken, dus die praktijkondersteuners... dat wordt enorm uitgebreid, want alles moet naar de huisarts. Is dat een verbetering? Er zijn natuurlijk heel veel huisartsen die gewoon geen ruimte hebben... om een praktijkondersteuner... Het plaatsen. Ik hoor wel eens van collega's die zitten daar in een soort bezemkast. Ja, dat is natuurlijk niet zo bevorderlijk voor een gesprek. Dus daar moet ook wel naar gekeken worden. Um, als u nou op een rijtje zou moeten zetten wat er mis is nu aan het systeem, zoals we het nu hebben in Nederland. Waar, waar loopt u tegenaan? Waar gaat u last aan? Ik denk dus inderdaad dat die bureaucratie wat minder zou kunnen. Het lijken soms van die losgeslagen systemen te zijn die juist niet meer te remmen zijn. Met veel belangen aan alle kanten. Juist omdat hier ook bij die huisartsen, in die huisartsenpraktijk dat niet is, heb je veel tijd om goede acties uit te voeren of in te voeren met patiënten. Wij gebruiken natuurlijk wel bestaande methodieken. Maar dat kan heel goed zonder veel meer bureaucratie. Goedemorgen. Komt u verder. Nou, mevrouw Dragsma is weer aan het werk. Hier is het een stuk koeler, zeg. Hier staat de airconditioning aan. Ja. U bent hier uh, huisarts. Mevrouw Dragsma ondersteunt u, als het ware. Haar grote probleem is bureaucratie. Uh, in de tweede lijn. Hier is het allemaal nog eenvoudig, zegt ze. Het is lekker. Is het hier inderdaad prima geregeld? Het is hier denk ik veel minder bureaucratisch in, dan in de tweede lijn. Althans wat de taken van mevrouw Drachtsma betreft. Grote nadeel is wel dat hè, als we dat willen uitbreiden... de meeste huisartspraktijken daar geen ruimte voor hebben. En er in de vergoeding van de praktijkverpleegkundige ook geen financiering van de ruimte zit. Ik zou willen dat de minister één keer in de maand, een dag in de praktijk meeloopt. Die praktijkverpleegkundige GGZ Het is een grote aanwinst. Het is ook iets waar mensen heel blij mee zijn, waar wij ook blij mee zijn... Maar dan moet het ook wel dusdanig gefaciliteerd worden dat we kunnen uitbreiden. We hebben niet zomaar die ruimte om te zeggen, ga van één dag naar vier dagen. Dus dat zou ze kunnen zien, hoe dat werkt. Dat was een suggestie voor minister Schippers morgen, want de serie gaat door. Hoort u hoe het er bij de medisch specialist in het ziekenhuis aan toe gaat? Jolanda van der Velde bij de ANWB. Ik neem aan, nog geen uh, files, hè? Nog geen file te bekennen. Nee, ik denk dat het nog wel een tijdje zo blijft. Het enige waar ik verwacht dat het gaat opstropen... is bij de werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Daar zijn werkzaamheden tussen Breda en Knoopend Zonzil. En ook op de A2 bij Maastricht wordt al een tijdje gewerkt. Maar ja, een ongeluk. Het zit soms in een klein hoekje. Dus we wachten het af. Precies, dat was de laatste dagen ook het geval. En wellicht de buien. De buien die houden we ook uh, flink in de gaten. Goed. Jolanda, we horen wel van jou als er iets te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 10 minuten voor 7. Ik had zwoele nacht gehad. Nou, dan wordt u ook een beetje zwoel wakker, En daar past deze muziek wel een beetje bij. Ten CC, Red Holiday. I was walking down the street. Concentrating on truck and ride. I heard a dog voice beside of me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 Maar wat zie, Dreadlock Holiday. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Anouk Thijssen. Grote foto's van een trotse William en Kate domineren de voorpagina's van de ochtendkranten. Ze lieten hun kleine prins gisteravond kennismaken met de wereldpers. De voorkant van de telegraaf wordt bijna helemaal gevuld door het beeld van de baby gewikkeld in een witte deken. Op de naam van het kind moet iedereen nog even wachten, want die wordt later deze week pas bekendgemaakt. De Volkskrant schrijft over ontwikkelingssamenwerking... In Nederland, ontwikkelingsorganisatie Coordate, gaat arme Nederlanders helpen. Op basis van ervaring in Afghanistan en Congo... wil zij ook hier werkloze armen aan het werk helpen... en uit hun sociale isolement halen. De eerste projecten beginnen in Den Haag, Breda en in de regio Arnhem-Nijmegen. Als organisatie die internationaal de armoede helpt bestrijden... kunnen we onze ogen niet sluiten voor wat er in onze achtertuin gebeurt... zegt Christel Asra van Coordate tegen de krant. De Belastingdienst heeft een deurwaarder beslag laten leggen op negen panden en een parkeerplaats van Ruud Gullit. De Belastingdienst kan op elk moment gaan veilen om geld te innen. Dat meldt de Telegraaf. De oudvoetballer en de Belastingdienst hebben een geschil over de inkomstenbelasting van het jaar 2010. Onder de panden bevindt zich ook de villa in de Richard-Wagnerstraat in Amsterdam, waar zijn voormalige echtgenoot Estel woont met de kinderen. Justitie gaat nog verder jagen op geld van misdadigers. Zodra criminelen in hoger beroep gaan... wordt bij hen opnieuw gezocht naar geld, sieraden, dure auto's en huizen. En dat schrijft het AD op de voorpagina. Bij arrestaties wordt al beslag gelegd op het vermogen... maar daar komt een tweede plukronde bij. Verdachten zijn vaak in staat geld of dure spullen verborgen te houden... bij bijvoorbeeld vrienden of handlangers. De Telegraaf schrijft dat Nederlandse stagiairs op Curaçao... hun leven niet meer zeker zijn... Tientallen studenten werden afgelopen tijd het slachtoffer van roof overvallen. waarbij geweld, vuurwapens en messen zijn gebruikt. Sinds mei gaat het om minstens 25 gewelddadige incidenten. Volgens de Krant zijn de slachtoffers vaak MBO- en HBO-studenten. die een toeristische opleiding volgen. Politie slaagt er nauwelijks in de daders op te sporen.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 Staat er nog meer in de kranten? Ja, er staan natuurlijk nog meer in de kranten. Een verhaal bijvoorbeeld in het AD. Ja, is een beetje lastig als u net de nacht heeft gehad en niet heeft kunnen slapen. Tropisch warm, buiten slapen. Komen met allemaal tips en alternatieven om toch te kunnen slapen bij de hitte. Wat gaan we doen? Zo dadelijk, na zeven uur. Anthony Steiner, misschien kent u hem nog wel. Die burgemeesterskandidaat voor New York. Hij had per ongeluk, zo zei hij zelf... seksueel getinte foto's van hemzelf op sociale media gezet. Wij dragen straks na 7 uur.